Drie uur duw ik het eerst raam met het NOS-journaal. De Wereldbank stelt meer geld beschikbaar aan de Filipijnen. In totaal leent de Wereldbank bijna een miljard dollar... voor noodhulp na de orkaan Haiyan. Het extra geld moet worden gebruikt voor het herstellen van de watervoorziening... het opnieuw aanleggen van wegen en het opbouwen van scholen en ziekenhuizen. De Filipijnen verwachten voor het herstel in totaal... bijna zes miljard dollar nodig te hebben. Het dodental van de orkaan Hayan is inmiddels opgelopen tot boven de 5200. Meer dan 1600 mensen worden nog vermist en miljoenen mensen zijn hun huis kwijt. In Duitsland is een Nederlands schip aan de grond gelopen op de Donau. Het scheepvaartverkeer is stilgelegd, meldt de Duitse politie. Het schip, de Denzimo uit Rotterdam, voer met 1900 ton ijzererts aan boord over de Donau... toen het even na 7 uur misging bij de plaats Winzer... Het schip raakte de bodem, draaide en liep vast op de rechteroever. Daarbij beschadigde het roer en moest de kapitein het noodanker uit laten werpen. Bij daglicht wordt bekeken hoe het schip kan worden weggehaald. In Kiev, in Oekraïne, zijn de afgelopen avond duizenden mensen de straat op gegaan. Ze protesteerden tegen de regering, die eerder deze week besloot... om een verdrag met de EU niet te tekenen. Het verdrag had de banden tussen Oekraïne en de EU moeten versterken... Een van de belangrijkste voorwaarden van de EU was de vrijlating van oud-premier Timoshenko. Maar het Oekraïnse parlement wees dat donderdag af. De demonstranten vragen de regering nu de koers te wijzigen en aansluiting te zoeken bij het Westen. Voor morgen is opnieuw een grote demonstratie aangekondigd in Kiev. Het weer, het is bijna overal droog, maar wel bewolkt. De temperatuur daalt naar 3 graden aan zee tot rond het vriespunt in het binnenland... Overdag van tijd tot tijd zon bij een matige noordoostenwind wordt het ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. VPRO Woord. Frank Jochemsen. Goedenacht en welkom bij Woord of welkom terug bij Woord. Nora Romanesco is uh, op vakantie, dus daarom zit ik hier vannacht. En we zijn vannacht aan het klussen, knutselen, pielen... en ook aan het vogelen nu even. Dat doen we op uh, professionele en op amateuristische wijze. En met heel veel houtje-toutje-oplossingen. En dat is ook het thema van deze uitzending van Woord tot 7 uur vannacht. Houtje-toutje. Maar dat geeft niet, want houtje touwtje dat werkt eigenlijk uh, vaak prima. De simpelste oplossingen zijn vaak de beste. En als het werkt, tja, dan werkt het. En soms werkt het dan ook even niet. Zoiets als vogels bestuderen, dat is niet gemakkelijk. En vooral niet als je het in het pikken donker moet doen. Het studieobject van de bioloog Jeroen Reneerkens is een drieteen strandloper. Dat is een heel klein vogeltje dat een enorme reis maakt van Afrika naar Groenland. Voor zijn vertrek naar de Poolcirkel probeerde Renierkens en zijn medevogelaars nog enkele exemplaren op te vangen op Vlieland. Dat deden ze met behulp van enorme volleybalachtige netten en bij het licht van een zaklamp. Zodat de vogels de blind in zouden vliegen. Verslaggeefster Remy van der Brand van het wetenschapsprogramma Noorderlicht trok in mei 2007 mee het duister in. Zijn ze hier in de buurt? Ja, we uh, zie het Als daar de stijger is, maar die schelpenbank ligt een beetje zo. Dus we moeten zometeen uh, gewoon even op die, uh, uh, die kant op lopen. Uh, misschien Je handig een GPS toch? Uh, oh. Het is wel heel donker buiten. Hm. gaan we nou zelf ja. net in lopen? De verlichting is hier slecht verzorgd. We proberen het eerst, maar neem je GPS mee, voor de zekerheid. Ja. Zo, we moeten echt een man met het lampje volgen. Ja, maar ik doe het liefst het lampje uit man. Maar hoe volgen we elkaar dan? Uh, ik weet niet waar die netten staan. Ik ook niet. <laughs> dus we gaan achter uh, de GPS aan. Spannend dit. Zijn we er? Is dit een net? Nee, het is uh, nog niet in net. Oh. Ja, de een of ander boompje op het uh, strand. Maar moet nog even zoeken. Dit is de uh, ding van de steiger. Uh. Ja. Moeten we daar Net kwijt. Ik zeg, als wij ze niet zien, zien de vogels ze in ieder geval ook niet. Nee. Wat is er zo leuk aan de drie Nou, Nou, Ik zou bijna zeggen, wat is er niet leuk aan? Het, is, uh, het zijn het eerste hartstikke schattige, snelle beestjes... die je overal ziet, uh, over de hele wereld eigenlijk. Dus bijna iedereen zou ze moeten kennen. Uh, maar dat maakt ze meteen ook zo heel interessant... want ze moeten dus ontzettend lange uh, trekvluchten maken... om naar hun broedgebieden in het Hoge Noorden te vliegen... en weer uh, terug naar een vaste stekje op het strand in de, in de winter... En dat is, waar is dat? Dat kan van Zuid-Afrika tot in Nederland op Vlieland bijvoorbeeld zijn. Maar ook in Australië komen ze voog. Eh, Suriname, noem een land wat een uh, kust heeft. En uh, eigenlijk komen ze er wel voog. En wij zijn nu op Vlieland en wat doen ze hier? Nou, op dit moment, uh, we zijn nu in april... dat betekent dat de, de volgens dat die de hele winter uh, doorgebracht hebben... op een uh, vaste plekje, maar er zijn nu ook al beesten die, uh, beestjes die uh, waarschijnlijk elders in Europa uh, overwinterd hebben... en die in deze tijd van het jaar zich voorbereiden op de trekvlucht... Uh, samen met de lokale overwinteraars uh, naar het hoge noorden. En daar ga jij ook heen? Precies, ja. Dus ik uh, volgde vogels op een, uh, een trektocht van uh, Afrika tot een, uh, in Groenland. Het gaat nog niet goed, hè? Nee. Ik snap het, ja... Je moest moet je eigenlijk in de gps zetten natuurlijk zo'n uh, zo net. Coördinaten, is, ja. Ja, maar dat is vreselijk moeilijk om in, uh, in het donker dat te vinden. Vinden we oh, de je auto ook... dadelijk wel nog terug? ja. Ah, dat zal wel, want we lopen hier langs de zuidkant. Uh. Ja, ik denk dat we er al voorbij zijn. Uh. Nou, dat... maar, maar, kalt. Ja, toen we vertrokken zei dat je dat het al in de GPS stond, uh, van de vorige keer. Ja, maar kijk, als je dan zeg maar, niet weet welk nummer dat is, dan kan je zoeken wat je wil natuurlijk. Ja, maar... Dus, ja. Waypoints. Nou, dan drukken we op uh, Enter. enter. Waypoints, nou en het was waypoint nummer 3, dus dan yeah. zou ik graag willen. Zit er iets een go-to-functie op? Dat je. En dan krijg je als je dan go-to doet. Want alle netten staan in dat apparaatje. Nee. Nou, toen nee jongen. Stom ding. Ik denk dat we have to go back. En yeah. uh, find de car en dan triekken. Ja? Ja. Ja. ja, ik nee, zo we, het doen. Doen. we hebben er echt ja, in gelopen. Ik ben er niet bij geweest, maar. Dat is wel echt een nadeel, inderdaad. Dat je de vogels eruit gaat halen, omdat ze de net niet kunnen zien, maar vervolgens. Dat zelf uh, niet ziet. Ja. ja. Nou ja, de vorige keer was het een minder groot probleem, maar nu is het echt uh, behoorlijk mistig. En. Uh, nou ja, de GPS blijkt uh, niet helemaal. Uh, nou de net staat niet helemaal in de GPS, dus. Uh, nee. Dan uh, dat is het lastig zoeken. En ja we hebben maar hele kleine lampjes bij ons. nou ja zelfs de vuurtoren die uh, geeft heel veel. heeft, weinig er, mee. Mee, ja, heeft ja. er moeite mee Het kijk is ook het kan gewoon niet heel ver hier vandaan zijn dat, dat, uh... ja, maar het kan natuurlijk zijn dat we er precies net langs lopen. precies dat is ook uh, dat is het hele punt. Ja. Nou, je moet je voorstellen, op de toendra heb je, heb je permafrost... dus een permanent bevroren uh, ijslaagje in de bodem. Mm -hmm. En een paar centimeter daarboven liggen vier eitjes in een nest op de grond. dus. En zo'n klein vogeltje zit er eigenlijk gewoon uh, 21 dagen lang warmte in te pompen. En dat niet te doen? Maar ze doen het. En uh, het is zelfs nog gekker dan dat. Er zijn paardjes, uh, drie ten strandlopers... Die, uh, die soms twee le uh, legsels uh, leggen... waarbij het uh, eerste legsel door het mannetje bebroed wordt... en vervolgens in heel uh, korte tijd gaat het vrouwtje op, de eigen, op, een, op een nieuw nestje zitten. Dan hebben ze het nou, allebei koud. Ja, klopt. En uh, ze kunnen dus ook niet uh, hun, hun taken verdelen... Dus ze moeten in heel, ja, gewoon in topconditie zijn om, om dit soort prestaties te doen. hoe doen ze dat dan? Even hop snel van de eieren af, maar dan worden die eieren koud? Nou, dat, zijn, dat is iets wat ik wil gaan onderzoeken dit jaar. Um, ik, uh, ik denk inderdaad dat ze gewoon heel kort even van de, van de eieren afgaan. Dus dat, die eitjes die kunnen wel een klein beetje afkoelen. Maar, uh, even maar, een sprintje trekken? Even een sprintje trekken, precies. Maar dat kan waarschijnlijk alleen als er uh, voldoende voedsel is. Of als de vogels gewoon uh, ja, in een hele goede conditie uh, zijn dan. Uh, en, en dus gewoon genoeg uh, reserves hebben waar ze een beetje op in kunnen teren tijdens het, uh, tijdens het broeden. En de, de vraag is eigenlijk van waarom uh, doet de ene doet de ene stelletje het, uh, het, het samen en de andere uh, hebben een legsel voor zichzelf ja. uh, te bebroeden. Heb je daar een theorie over? Ik denk dat het te maken heeft met het aantal parasieten of ziektes... die ze, die ze oplopen in, um, in de overwinteringsgebieden, bijvoorbeeld in, de, in tropisch Afrika. Ja, dus degenen die een ziekte hebben opgelopen... die zullen eerder zeggen van nou, laten we maar met z'n tweeën doen... dan degenen die nog helemaal fit zijn... Precies, dat, zou, dat, is, uh, dat is het idee. En, en? Omdat, omdat die link bestaat met, uh, met de overwinteringsgebieden... ben ik nu dus al op Vlieland ook uh, de drie teentjes aan het onderzoeken... en kijk ik bijvoorbeeld naar een, uh, naar een immuunsysteem... Wat het een maat zou kunnen zijn... voor het al dan niet uh, een bepaalde ziekte onder de leden te uh, hebben. En dat doe je door bloed af te tappen? Precies, ja. Oh, ja, ja. Hebben we ze? Zo, ze zijn echt enorme netten. Ik zat er ook in net. Scheerlijn. Uitkijken dat je niet struikelt met je neus voorover in het wat. Uh, is er geen sprake van enige euforie? Nee, het is uh, de verkeerde soort. Verkeerde merk. Oh. een ga zijn mensen niet. Oh. Maar we hebben dus wel wat gevangen. Ja. Gaat die toch mee? Ja. Dat zijn we niet voor niks geweest. Dit was de eerste sectie. Dit was het al. Nee, er staan nog twee. Nou, als je er één hebt, dan heb je ze alle drie. Oh ja. <laughs> nee, want hier is er weer eentje. Ja, nee, dat klopt. Beet, beet, beet. Zendeling. Ja. Zendeling. No rings. Ik, ik kan er bij de knut erbij, hè? Wat is dit? Is, een drie één. Dit is er één? Ja. Dit is er een een. één. Woehoe! Uh, hoe ben ik toch nog weer op Eén! vogel! Uh, ik zei dus het toch? Ja, maar er zit er nog één in. Er er nog in. Ja, hoe... Wat is dit? Een bonte, uh, bonte strandloper. Oh, die verliest wat veren. Ja, die vangen hier meestal bij duizenden. En nu bij één. En nu bij één, ja. <laughs> Gelukkig wel. Ben je nou toch blij? Ik ben zeker uh, tevreden, ja. <laughs> ik denk dat de strandloper nu de enige is die echt baalt. Ja, precies. Nou, en die knut, want die uh, zit nog langs in de krat. Ja, dat is waar. Ze bewegen nog wel, hè, in het kratje. Zoals werk, uh, ja. beoordelen we al. Ja, ze fladderen een ja. beetje. Ja. Ja. Oh, wat fijn om de auto weer te zien. <laughs> Avonturen op de virus. Nou, Kijken. Het ruikt nu naar zee in de auto. Ja, blazen hier. En die vogels ruiken ook een beetje. <laughs> <Die lampen. laughs> Hallo, we zijn er weer. We hebben drie vogels. Drie? Ja, ja van één en drie teen. Eén goede. Ja. Moeten de vogels naar binnen? Ja. Wat ga je nou doen? Nou, we beginnen eerst met, uh, met uh, verschillende maten te nemen van de vogel. Snavellengte, vleugellengte, dat soort zaken. En uh, dan krijg je kleuringetjes om. En dan neem ik nog een uh, klein bloedmossertje voor, van de vogel. Dan moet ik even... Uh, die teen nog een keer hangen. Ja. Het best wel makkelijk. Ja, bedoel, hij ligt best wel rustig zo op zijn rug in je hand. Ja, het zijn eigenlijk hele rustige vogeltjes. En nou ja, ze passen ook mooi precies in je hand. Dus wat dat betreft... Handzaam ik, het zijn heel handzaam vogeltjes. Je begint al een beetje een broedkleed te krijgen. Zie je, dat zijn die bruine veren op de rug. En die zwarte, zwarte vlekken. En straks, als we op de toendra zitten... dan, dan ja, is dat een perfecte camouflage voor een, voor een broedende vogel. Zijn ze helemaal bruinig? Dan zijn ze helemaal bruinig gevlekt met zwarte, ja, zwarte vlekken eigenlijk. En, uh, nou ja, het is eigenlijk wel een grappig idee dat je nu hier op Vlieland uh, ja, al iets meekrijgt van wat er straks uh, in Groenland gaat gebeuren. Want yeah. de vogels zijn zich ja, eigenlijk net als ik uh, gewoon ook al aan het voorbereiden op, uh, op de tocht naar het, uh, naar het noorden. Ja, reportage over een uh, heel bijzonder vogeltje wel. Je luistert naar de naar Woord op Radio 1. En je mag je daar natuurlijk ook altijd tegenaan bemoeien... via ons mailadres woord.vpro.nl. En op Twitter kun je mij vinden onder... Frank Jochemsen. Vergeet de laatste en niet dan. Hè? Uh, zeer professioneel en uh, bedreven in het werken... met uh, houtje, houtje, touwtje, houtjes, touwtjes... ja, het is een thema-uitzending over houtje, touwtje... Uh, maar ook met garen en band en met andere losse eindjes... zijn uh, de, wel de dames van de Algemene Nederlandse Vereniging... Tesselschade arbeid adelt Hele mond vol. Dat is de oudste vrouwenorganisatie van Nederland. Dat is opgericht in 1871... En ze haken theemutsen, bijvoorbeeld. Het authentieke handwerk in een moderne vorm noemen ze het zelf. Verslaggeefster Maya Schepens ging voor het RVU-programma... sporen in het verleden naar de winkel aan het Haagse Noordeinde. En daar worden de theemutsen verkocht. En daar treft ze de 92-jarige mevrouw Korthals Altes. Zij is eerder lid van de vereniging. Ze wordt bijgestaan door mevrouw Braam van Vloten. Chic, erg chic. Persoonlijk ben ik ben betrokken sinds 1945. Toen ben ik in het bestuur gekomen in Amsterdam. Maar mijn wetenschap gaat terug tot 1916, omdat mijn moeder toen in het bestuur kwam. en ik heel goed wist wat zij uitvoerde daar. Wat deze? Mijn moeder hield zich in Amsterdam bezig met de opleiding kinderjuffrouwen. En uh, ze heeft mij wel eens meegenomen naar het depot, maar met het depotwerk bemoeiden ze zich niet. Alleen met die opleiding voor die uh, jonge dames, die zich kwamen aanmelden bij ons aan huis. En af en toe hun rapport kwamen laten zien voordat ze opgingen naar het examen. En wat voor uh, opleiding deden die dames? Ja, die opleiding kinderjuffrouw bestond hieruit dat ze een cursus volgden met kinderen om te gaan. En ze moesten daar wassen en naaien. En allerlei huishoudelijke vakken werden ze in bekwaamd. En daar werd een heel serieus examen afgenomen. Want ik zag na de hand in het blaadje dat ze soms niet allemaal slaagden. Dus men was daar heel, heel streng in. Maar ze werden wel altijd overal geplaatst, er was heel veel navraag naar. En ook uh, als chauffeuropleiding voor verpleegsters werden ze dikwijls graag uh, uh, opgesteld om ze te hebben. En die, die opleiding die werd volledig ge georganiseerd en gegeven door de Vereniging Tesselschade? Ja. ja, die werd op verschillende scholen. Naderhand hebben die uh, industriescholen die opleiding overgenomen. Maar ze werden dus natuurlijk wel in scholen en uh, in lokalen gegeven... waar uh, dames waren die zich er en daar uh, ge, ver, uh, geschikt waren. En dan tussen 1916, uw eerste ervaring met de vereniging, en 1945? 1945. 1945, dat u zelf in het bestuur bent gegaan. Ja. Daar zit een enorme periode. Ja, toen zag ik het natuurlijk alleen maar aan. Toen ik getrouwd was in 1925, toen was mijn moeder voorzitter van het hoofdbestuur... Toen bood ik mezelf aan. Ik zei, ik ben nu ook zo'n mevrouw. Nu kan ik ook in het bestuur komen. Maar op ze tegen mij zei, voet eerst je kinderen maar op. En dan kunnen we er nog eens over denken. Maar ik had ze toen nog niet, dus het heeft heel lang geduurd. En toen ik in 1945 in het bestuur kwam... dus het was meteen na de oorlog was mijn moeder al overleden. Dus wij hebben er nooit samen delen van uitgemaakt. Maar het klinkt alsof u echt van jongs af aan al heel graag wilde. Ik wel ook, want ik, ik, ik hield van handwerken en ik dacht ik kan me in de depot uitermate de nuttig maken. Maar uh, ze was daar op dat ogenblik, vond ze het niet aangewezen. Wil je nog een kopje thee? Hier of wil je straks? Straks? Mag ik zien wat u... Uh laatst gemaakt hebt. Die blauwe, die heb ik net gisteren aangestrengd... daar ben ik nu met de tweede helft nog bezig. Ik vind het allemaal hocus pocus, hoor. Ik, hm. Hoe vindt u dat, dat? Dat mensen tegenwoordig, vrouwen tegenwoordig... niet meer leren om te handwerken? Ja, ik heb net toevallig... mijn kleindochter... Uh, een handwerk gegeven voor de verjaardag. En uh, toen ik heb ik een lap en een boek gestuurd. En toen zei ik, weet je de raad mee? Toen zei ze nee. Toen heb ik het weer teruggehaald... En toen heb ik iets, een begonnen handwerk voor de gekocht, een lab met een voorbeeld, maar dat kon ze ook niet. En toen zei ik, Kan je moeder je dan niet helpen? En die zei: Nee, ik heb het op school niet geleerd. Maar ik heb het ook niet op school geleerd. Ik heb het gewoon thuis geleerd. Mevrouw Korthalse Altes, mevrouw Van Vloot, u was erbij hè, toen dit gesprek ja. gemaakt werd. Wat een bijzonder actieve vrouw nog. En ze is heel niet actief. heel erg jong, geloof ik. Nee, ze is niet jong meer. Misschien mag ik toch wel zeggen dat deze mevrouw al 93 jaar is. Maar kwiek van geest. En ze maakt elke maand nog wel een theemuts. Die laat ze dan bij ons op het depot in het Noordeinde in elkaar zetten. Door een naaister, want die uh -huh. moet natuurlijk in elkaar gezet worden. En uh, elke keer heeft ze weer een andere techniek. En ze heeft het zichzelf allemaal geleerd. Maar ik denk dat zij echt begaafd is. Mm -hmm. Want ik bedoel, je kan iedereen wel handwerken leren... maar niet iedereen leert het dan ook. Hey, en op zo'n hoge leeftijd er mee doorgaan. We gaan nog even verder naar de luisteren. Mevrouw Braan van Vloten, u staat even een thema te keuren. Wat nee. vindt u ervan? Nou, ik vind het prachtig. Ik vind, ja, ik vind het echt prachtig. Hoe, hoe, hoe noemt u nou deze versiering... Ja, is dit dat... Uit een Bulgaars boek. O, uit een Bulgaars boek. Ja. ja. Want wat ziet u? Nou, dat is niet de geëikte soort steken... waar door sneehandwerk tegenwoordig mee werkt. Dit zijn... Uh... Dit zijn gewoon kruisjes, toch? En platsteken ook ja. en kruisjes. Ja. Nou ja, dat kan wel ook allemaal. Maar de versiering, dat is... Uh... En u maakt altijd een Ik, ja, met een band ze... ertussen... Ja, dan hoeven, ze, dan hoeven ze niet zo groot te zijn en dan is er veel ruimte tussen. De mensen klagen erover. Laatst ook kwam er iemand bij me en die zei: Ja, die testers met zijn allemaal te klein, want die maken die tussenband niet. Dat maakt het natuurlijk ook veel meer werk, want het is een ontzettend werk, die band. En toen heb ik maar een grote verder gemaakt. En dat is een steek die ik zelf bedacht heb met die gaatjes erin. Weet je wat ik dan doe? Dan maak ik een, een gewone verstondsteek. Ja. Dat vind ik lelijk, want het zijn allemaal zo'n steken. En die haal ik dan met een gedraaide kettingsteek bij elkaar... en dan krijg je die gaatjes. Een kenner. Hocus <laughs> Pocus pas. is toch eh? leuk? Ja, dat is enig. Ik moet het nog, nog eens doen, een beetje netter... maar dit is echt een probeersel. Nou. Wat vindt u het leuke aan theemutsen? Het is het enige wat de mensen nog gebruiken, geloof ik. Mensen stikken van de kleedjes, die willen niks, uh, niks meer. Mag ik vragen hoe lang u met een dergelijk werk bezig bent? Niet lang. niet lang. Nee. nee, ik werk ontzettend veel. Dus, uh... Maar wat is niet lang voor u? Nou, hier ben ik misschien twee weken mee bezig geweest. En dan lees ik ook nog wel, ik kan dan niet de hele dag aan het werk. Het zijn hele leuke steken. Ja. Mijn moeder had in Baren ook nog wel eens contact met, uh, de, met de koningin moeder, toen met Emma. Uh, en uh, toen is die, die wieg voor, uh, voor Beatrix, die is in Baren gemaakt in, de, in, het, in het eerste verenigde depot. En ik herinner me dat die wieg bij mij thuis stond. Die was toen klaar en die moest afgeleverd worden. Hebt u ooit en... op een of andere manier meegewerkt aan ja. geschenken voor het koningshuis? Ja, jawel. Ik heb toen Beatrix 18 werd, toen moest er een... Tafelkleed gemaakt worden voor de studentenkamer. En die is wel onder mijn leiding gemaakt... maar door een handwerkster in Haarlem. En toen had uh, bij de aanbieding... De, nou ja, dat doet dan altijd de voorzitter met de secretaresse... maar toen had uh, Juliana gezegd... dat ze waar het handwerkster mee kwam. En dat goede mensen was gebeuren... met twee heupen die niet in de kom zaten. Dus die was heel ongelukkig. En uh, ik mocht toen ook mee... want het goede mensen kon niet loslopen... En uh, toen heb ik er op je, 31 januari, er lag sneeuw, heb ik er gehaald in Haarlem... en ben met haar naar Strave Land gereden, waar onze voorzitter toen woonde. En daar hebben we geluncht en daarna zijn we naar Soestdijk gereden. En voordat ik er die trappen op had... Het was zo, en toen ze weer in de gang kwam, ging ze zitten huilen, want ze vond het zo griezelig. En we, we gingen naar binnen, toen het onze beurt was... en de secretaresse liep natuurlijk met de voorzitter voorop en bood het aan... En toen zag ik dat Juliana iets tegen prins Bernhard zei, die stond uh, ergens achter in de kamer. En toen kwam de prins naar ons toe en die zei tegen haar, heb u dat kleed gemaakt? En toen zei ze, ja, dat had zij gemaakt. <coughs> ja, dat was prachtig. En uh, ja, ik ben eigenlijk in die depotcommissie weer terechtgekomen toen ik al hier woonde. Omdat er toen een, uh, voor de zilveren bruiloft van, uh, van de koningin een cadeau gemaakt moest worden... En toen wist de depotcommissie, die zei, waar is, waar is ze gebleven? En toen zei ze, ja, ze zit in, uh, werkeloos in, in Massenaar. En toen ben ik weer opgedraaid. En daar, daar ben ik altijd in die depotcommissie gebleven. Dus ben ik ook nooit meer uitgegaan. Maar wat hebt u toen? die toen hebben we van die hebben doilies, uh, van die placemats gemaakt voor uh, Italië. Met allemaal vissen erop uit de Middellandse Zee ik heb gehoord dat ze ze niet gebruikten. En met de gouden bruiloft, toen was er dus wel die wens... dat er die drie theemutsen, één voor de theepot, één voor de koffiekan... en één voor de waterkan, gemaakt werden met olifanten erop, voor, ook voor Italië. En toen heb ik een hele lange... Toen belden ze me op of ik olifanten kon uh, te berden brengen. En toen heb ik een hele lange lap gemaakt, die ligt in het archief. Tenminste, een hele lange lap waar die olifanten op staan. Daar hebben ze toen een voorbeelden uitgenomen voor die theemutsen. Het heerlijke, chique, Haagse gepraat van de Haagse theemutsen eigenlijk. Ja, praten ze daar nog steeds zo in Den Haag. En wat voor weer zou het daar dan wel zijn... om connu Stuurt maar eens eventjes aan te halen. Houd je touwtje dus. Ook zeer professioneel geknutsel eh, vond plaats in het natuurkundig laboratorium. Ofwel het Natlab van Philips in Eindhoven. In 2014 is het Natlab 100 jaar oud... Maar bij Philips spreken ze tegenwoordig liever uh, meer algemeen... over Philips Research. Want het oude Natlab bestaat eigenlijk niet meer. De cd komt er vandaan. Ja, kennen we hem nog, de cd. Totaal verouderd medium natuurlijk. Maar ook bijvoorbeeld het plump-icon. Uh, dat is een buis. Die zat vroeger in een uh, videocamera bijvoorbeeld. En die maakt van een optisch plaatje een elektronisch signaal. Dat is nu natuurlijk een chip. Ja, zoals uh, wel meer een chip is. Het Natlab was een eh, eilandje binnen het bedrijf Philips. En winstmaken stond er niet altijd voorop. Eh, mooie eh, gedachte eigenlijk. Wetenschappers hadden daar de vrijheid om hun eigen interesses te volgen... en om fundamenteel onderzoek te doen. Martin Minkema van de VPRO maakte in 2010 een tweeluik over het Natlab. En dat deed hij voor het VPRO-programma OVT. Hier is deel 1. Het Philips Natuurkundig Labgebouw op het strijpterrein in het centrum van Eindhoven is voor een groot deel gesloopt. De lange gangen, de kamers links en rechts, het auditorium. Deels is het er nog, maar het is nu allemaal kaal. Maar het was wat. Ja, Het gebouw op zich was natuurlijk erg mooi. Mooi betegelde gangen, mooie zware deuren... Anciences van der Meijden werkte hier begin jaren 60 op de afdeling materiaalkeuring. En als je dan het verschil zat, zag met de, met de productieafdelingen. Gewoon beton met de grote betonnen palen en betonnen vloeren. En uh, toiletten die, uh, die ja, slecht onderhouden werden vaak. En dat was op het lab allemaal keurig netjes geregeld. Het zal er allemaal schoon werd heel goed onderhouden. Overal had het uh, een hele grote uitstraling. Ja, die betegelde gang waar ons het over heeft... de 100 meter lange badgang, die is nu gestript. Losgebikte tegeltjes liggen op stapels helemaal aan het eind... waar de gang eindigt in een gapend gat hoog boven de grond. Het uitzicht op de oude fabriekshallen. Aan weerszijde van die gang liggen de laboratoria... en daar is de basis gelegd voor al die radio's, televisies, de cd... En de onderzoekers die daar werkten, die hadden een unieke natlabvrijheid in hun doen en laten. Onder hen was chemicus Wim Langenhof. Nou, dat was een, een, een, een soort vrijplaats, anders was ik er ook nooit naartoe gegaan. Uh, daar stonden dingen op het programma, maar er was ook heel veel vrijheid om uh, links en rechts uh, wel langs te gaan. Ieder probleem kon er opgelost worden, ook op iets van wielrennen. Dus ik wil een ketting die nooit meer verslijt. Nou, dan vond iemand iets uit. Dat was, dat was verder niet zo'n probleem, het waren allemaal slimme mensen bij elkaar. En er was ook een hele diversiteit aan disciplines. En omdat het Natlab een zekere omvang had, 2000 mensen waren er geloof ik in die tijd, waren er natuurlijk ook heel veel ondersteunende diensten. En dat waren technici en instrumentenmakers in de aanparende Natlab werkplaatsen. chef van Gestel was een van hen. Geld was in die periode geen probleem. Ik heb de tijd ook meegemaakt dat er, in de, dat er gezegd werd in de werkplaats... je moet vooral zorgen dat je vakmensen klaar hebt zitten... dat wanneer wetenschappers iets uitgedacht hebben... dat we er ook onmiddellijk aan kunnen beginnen. En dat gebeurde bijna altijd. Maar nu is alles dus verlaten. Het datlab heet inmiddels Philips Research, is al lang verhuisd... en deze oude laboratoria worden verbouwd door de gemeente. Ton de is verantwoordelijk projectmanager... De meeste ruimte zal gebruikt worden voor uh, wonen, werken, zoals we dat noemen. Uh, we proberen op die manier weer de DNA een beetje terug te brengen... wat dit gebouw in zich heeft. Mensen werden erg vrijgelaten om dingen te bedenken. En dat voel je nog steeds? Dat voel je nog steeds in de, in de sfeer van dat het zo gemaakt was... Uh, gericht op ja, het, zeg maar het delen van kennis. Hè. De ruimtes zijn zodanig ingedeeld... De kantoren liggen allemaal naast elkaar, er zitten deurtjes tussen. Ze liggen ook tegenover elkaar, mensen konden elkaar ook zien. Um, en alles gebeurde een beetje door elkaar heen. Maar wat is dat Natlab-DNA dan precies? Het begon heel praktisch allemaal. In 1914 werd het Natlab opgericht door Philips... en onder leiding gezet van fysicus Gilles Holst... in navolging van grote high-tech-bedrijven in Amerika en in Duitsland. Uh, ja, Philips is daarin uh, niet uniek inderdaad. Mark de Vries is natuurkundige... en schreef een boek over het NATLAB. Dat is een uh, tijd waarin heel veel uh, high-tech bedrijven... In hun laboratorium beginnen. Ja, er waren verschillende redenen voor. Uh, Eerst was dat er... Uh, Sowieso een, uh, ja, een geloof was dat je door middel van wetenschappelijke kennis... ook tot nieuwe producten zou kunnen komen. Er was voor Philips uh, nog wel meer aan de hand. Want Philips zat natuurlijk in de Europese context voor een belangrijk deel ook. En daar uh, werd een kartel opgericht voor uh, de verkoop van gloeilampen. En uh, het was voor Philips dus erg belangrijk om hun eigen positie te beschermen... Uh, tegenover dat kartel. Met het octrooien. Ja, precies. Ja, ja. En daarvoor was dus nodig dat je je eigen uh, octrooiportfolio opbouwde... En om dat te kunnen doen moet je een kenniscentrum hebben. En uh, nou ja, daar wilden we dus een laboratorium voor. Maar het Philips Natlab zei dus al heel gauw van... Uh, oh, buizen, dat is glas en vacuüm. Dat is eigenlijk hetzelfde als gloeilampen. Hè? Dus dat kunnen wij ook. En uh, toen ze eenmaal gezegd hadden van... Uh, nou ja, buizen kunnen wij ook. Uh, dan kunnen we er ook wel een radio mee bouwen. Uh, en toen zeiden ze van... Nou oh ja, radio, dat is eigenlijk ook uh, akoestiek. Hè? Uh, nou, dat kunnen wij dus ook. Hè? Dus kunnen we ook van de zaal akoestiek toe. En Zo ging het eigenlijk van het ene product naar het andere. Dus het, het, het wipte eigenlijk op basis van eh, zeg maar, kennis die gemeenschappelijk was... in verschillende producten, van het ene product naar het andere. En zo heeft het Natlab er dus al meegewerkt... dat het product, die productportfolio van Philips eh, in een korte tijd enorm is uitgebreid. Een grote uitvinding van het Natlab is de Pentode. Een heel gevoelige radiobuis... En daardoor kreeg de Mexicaanse hond minder ruimte. Dat was echt een uh, grote ergnis van de radioluisteraar in Jij de jaren 20. Dit is die Mexicaanse hond. Het rondzingen. Een uitgestorven diersoort, maar even tot leven gewekt door het Radiomuseum in Rotterdam. Waarvoor dank. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. De gezevende vliezer. is hier in deze gebouwen ligt ook veel omroepgeschiedenis... want zonder de kennis en de radiotechnici van het NAB Lab hadden de omroepen niet kunnen beginnen met zenden. Philips radiotechnicus van het Eerste Uur, PCJ Vulling... vertelt erover in 1991. Ja, natuurlijk. Toen wij daar waren... kregen we, we allemaal ja. programma's van allerlei omroepen. De KRO, die huurde zoveel huurde, De VPRO, die huurde. En al die omroepen die, uh, huurden zendtijd van ja. ons. Maar we werden betaald. Ons salaris kwam van uh, Philips. En vanuit deze gebouwen zendt Nederland ook voor het eerst de halve wereld rond. In 1927. Ton de Joden wijst met de plek aan. Um, en daar heeft de eerste radio-uitzending uh, plaats. Ja. Van uh, koningin uh, Wilmina. In deze ruimte hier, op, in ruimte 56b. Er zit geen ramen meer in. En het is totaal kaal. Maar dit is dus de ruimte waar koningin Wilhelmina... voor het eerst eh, het toenmalige Nederlands-Indië toesprak. He? Dat is waar. Rechtstreeks. Ja, ja, een uitzending via een ander steunpunt... en rechtstreeks naar Bandung, Indonesië. Daar is zware apparatuur voor nodig. Technicus PCJ Vulling nog een keer. We moesten met meerdere mensen uh, bij, in zo'n hoogspanningsruimte zijn... want ja, je hoedde ja. je handmuis steken en je hing aan 10.000 ja, ja, ja. Zo was dat, vroeger. Gevaarlijk. Ja, je moest er minstens twee man bij, uh, ja. bij de zender zijn. Ook als de uitzendingen. Ja. Die buizen, die zendbuizen die hier zitten, die hadden 110 liter water per minuut nodig. Als ze klaar waren met zenden, was dat water, waar er zo'n groot reservoir in de grond, wat dat uh, kokend heet. Philips groeide als kool, voornamelijk door die. Radio's. En in de jaren 30 experimenteert dat lab ook volop met televisie. En stuurt reportagewagens met elektronische camera's op pad. Het grote Europa in. Maar dan breekt de oorlog uit. Televisietechnicus Harry Heuts in een interview in 1990. Nou. Eh, eh, toen die oorlog uitbrak stond ik op de nominatie om uitgeweken te worden naar, eh, naar, naar Londen. Moesten wij en anderen moesten mm. naar Spanje en weer anderen naar, naar uh, Zweden. Om uh, uitvindingen veilig te stellen. Mm. Toen die parachutisten de uh, hoek van Holland bezet hadden... waar wij zouden moeten vertrekken, uh, uh, ja, um, is het dan maar misgelopen. Maar toen wij op het natlab eh, na enige weken weer een beetje tot onszelf kwamen... Eh, toen zijn wij gewoon, hebben we gewoon gezegd, we gaan gewoon met die televisie eh, door... voor zover dat dat mag, van de Duitsers. Eh, eh, en wij hadden al, eh, er was al een televisiezender op een fame gebouw van Philips gezet. En eh, wij wilden dan de actieradius van die televisiezender in ons land gaan meten... We hebben registrerende veldsterktemeters neergeplaatst, bij boeren in het, in het land en zo. En daar hebben wij de, die rollen... Die, die werden dus beschreven door het signaal... wat de zender in Eindhoven uitstraalde. Wonderwel zagen wij plotseling uh, op verschillende dagen felle uitslagen op bepaalde uren, in de nacht en overdag... dan in het ja. zuiden, dan in het noorden. En dan zeiden we, hé, hey, wat gek, hoe kan dat nou? En toen hebben wij, nadat wij dus uh, naar de radio altijd luisterden... Konden wij, uh, hoorden wij van de bombardementen die, die, daar, die op Duitsland ja. uitgevoerd werden... En aan de hand van uh, de richting waar ze heen vlogen zagen wij ook op onze registratie die felle uitslagen. Dus die, die 500 bommenwerpers die dan naar Duitsland gingen bijvoorbeeld... die dienden als een, uh, als een reflectiescherm eigenlijk voor onze metingen. Toen die Duitse ingenieur die Verwalter voor voor Walter of toen van, uh, van het filesbedrijf... Toen, dat die, die kwam elke maand bij ons kijken hoe, uh, wat wat uitspoken waren... toen hij dat zag. Toen mochten we het niet meer in de gang ophangen... maar we moesten de rollen aan hem uitleveren. En dan konden zij weer, blijkbaar weer wat mee doen. Maar helemaal draaf is het Natlab niet in de oorlog. Mark de Vries. Um, het latlab was er wel heel goed in om de verwalter voor de gek te houden. Dus de Duitse toezicht, zeg maar. Hè. Ja, uh, er zijn heel veel onderzoeken die eigenlijk voortgezet worden, werden... Uh, maar onder het mom van uh, heel iets anders. Hè. De, de, de motor is ook aangewerkt in die tijd. heet luchtmotor. Hè. Dat uh, lijkt weinig te maken met elektronica... maar het zou een, een bron kunnen zijn van energie voor uh, radio's in ontwikkelingslanden. Dus vandaar dat Philips daaraan werkte. Uh, maar daar, daar is het verhaal verteld... Dat het zou gaan om een uh, geheimzinnige nieuwe brandstof. Uh, terwijl dat gewoon hete lucht was. Maar de Duitsers hebben zich inderdaad voor de gek laten houden. En hebben toen aan het eind van de oorlog uh, een blik van die geheimzinnige brandstof meegenomen. om er dan door niezen achter te komen dat er gewoon lucht in zat. Dus, wat in, voor de gek houden? In, in dat blik. Ja, precies. Ja, want het was gewoon hete lucht. Terwijl ze verteld hadden: hé, nee, we zijn aan een nieuwe brandstof bezig. Dus voor de gek houden waren ze er wel goed in. En het kan dus zijn dat ze op die manier ook best veel Joden een plek hebben kunnen geven. door te suggereren dat er iets anders aan de hand was. Maar heel veel papieren zijn weg, hè? Er zijn heel veel papieren weg. En de papieren die er zijn, zijn er niet betrouwbaar. Er zijn ook hele fake onderzoeksrapporten gemaakt... die zelfs nog in Russische tijdschriften terechtgekomen zijn... en later door andere onderzoekers zelfs soms nog serieus genomen zijn. Dus er zijn echt hele fraaie stunts uitgehaald... om de duizend gek te houden. De atoombom. De radar. Twee uitvindingen waardoor opeens alles mogelijk lijkt. De techniek krijgt de ruimbaan na de oorlog. En het natlab groeit als kool. Maar waar moet je zoeken? De uitvindingen kunnen overal zitten... Op dat moment wordt Hendrik Kazimier directeur van het LAB. Kazimier heeft nog gewerkt met wetenschappers als Wolfgang Pauli en Niels Bohr. In 1990 vertelt hij in Een leven lang van NOS over zijn drijfveer. Dat ik dus me vaak meer door toevallige omstandigheden heb laten leiden... dan door een vooropgezet plan waarbij je heel duidelijk een bepaald doel nastreeft. In de wetenschapsbeoefening... nou ja, daar kun je wel eens met een bepaald probleem beginnen te werken. Omdat je iemand tegenkomt, een min of meer toevallige ontmoeting... die zegt, hé, hey, ik heb hier dit of dat experimenteel gevonden. Kun jij dat verklaren? En dat je opeens zegt, hé, hey, dat is een leuk probleem, daar ga ik over nadenken. En dan zullen we zien wat er... Uitkomt. Wat Casimir hier eigenlijk zegt is... de geest moet waaien. En zo richt hij het lab dan ook in. Voortaan is er alle ruimte voor fundamenteel onderzoek. De sfeer was al universitair en nu helemaal. Die sfeer was geweldig. Piet Broerse komt als jong fysicus naar het lab... Ja, uh... en laaft zich aan alle kennis. We werden opgeleid... In, in allerlei wetenschappen. Er werden, we, er werden lessen gegeven... Uh, in vaste stoffen, in, he, heel theoretisch... van professor Polder. Uh, er was zelfs iemand die ons Russische les gaf. Er kwamen in die tijd toch nogal artikelen uit Rusland. Hè, op het gebied van de techniek. Ja. En die, ja, Het zou toch wel prettig zijn als je die lezen kon, maar dat konden we niet. We hadden iedere zaterdagmorgen literatuurbespreking. Dus je, door de week kwam je in de bibliotheek. Je las artikelen die voor jou van belang waren. En bij die literatuurbespreking vertelde je daarover... Je stond voor het bord en je zei: Kijk, die curve, en dat haalt die man eruit. En ik denk dat dat voor ons van belang is, of dit is voor ons niet van belang, enzovoort. Of je had ook trooien van concurrenten gelezen. Daar werd over gerapporteerd op zaterdagmorgen. Wij waren dus ook heel boos toen ons de zaterdagmorgen afgenomen werd. We, zeiden, dat We zijn er goed voor. Was je helemaal niet blij mee? We waren helemaal niet blij mee. Het DatLab wil de beste wetenschappers van Nederland. En de beste vaklieden en technici van Philips. Zoals Harry van der Meijden over wie zijn dochter ons vertelt. Ja, mijn vader zat in een, een positie waarbij hij ook dingetjes kon, mede kon ontwikkelen. Ik, mee, ik weet me nog te herinneren, er was een nieuw scheerapparaat waar ze aan het ontwikkelen... En daar hadden ze proefpersonen voor nodig. Maar ja, goed, op een gegeven moment waren alle kinderen bezet, zeg maar, met, uh, met de scherapparaten. Ze konden eigenlijk niet genoeg proefpersonen voor die, voor die scherapparaten. Dan heeft mijn vader een soort van huid ontwikkeld, een rubber laagje met iets van haartjes erin. En uh, daar werden dan scheerapparaten op, uh, op uitgetest. En hij heeft ook wel eens verteld uh, dat er iemand anders met een idee van hem. Uh, is gaan lopen en uh, bij de ontwikkeling van de magnetron, en uh, dat dus die persoon daar uh, financieel een stuk beter van geworden is, terwijl het eigenlijk zijn idee was, dus er zal onderling uh, best wel ja, ideeën gejat zijn. Of, of, want je kon namelijk, als je normaal bij Philips werkte, kon je kijk, daar heb je het weer als je normaal bij Philips werkte. En, ja, en op het lab was het anders. Als je normaal bij Philips werkte, kon je een idee inleveren. En dan kon je, als het een goed idee was, werd je daar financieel voor beloond. Maar op het lab niet. Daar hoorden de, daar hoorden de ideeën bij het werk. Er wordt van je verwacht dat je eigen ideeën hebt. Dat je het zelf redt. De net in dienst getreden ingenieur Eduard Pannenborg moest er even aan wennen. Als je als jonge man daar binnenkomt, dan proef je die sfeer... Je krijgt werk te doen, nie, helemaal nieuw. En je moet je wegzoeken op allerlei manieren. Theoretisch kon je je prachtig ontplooien. Je krijgt alle vrijheid. Doe maar. En dat gaat ook in mijn geval, maar dat is niet een uitzondering... gepaard met een soort crisis. Na een half jaar vroeg ik me af, is er eigenlijk iemand die ook maar enigszins op prijs stelt uh, waar ik mee bezig ben. Dat was toch wel specifiek natlap, hè? Dat is heel specifiek natlap, want dat heb je in meer toegepaste bedrijfsonderdelen nooit. Maar hier wel. Waar was u mee bezig? Ik werd gezet aan een soort inhaalslag... die het laboratorium deed voor Philips op het gebied van Radar. Dus daar was u mee bezig en u had niet het idee... dat wat u deed, dat daar iemand aan omkeek? Iemand? Ja, dat was eigenlijk... Na een half jaar vraag je, kijkt überhaupt iemand naar het werk waar ik mee bezig ben? En van liever lee krijg je dan door dat het een samenleving is... waar eigenlijk maar één criterium overheersend is. En dat is heel goed verstand. Ja, een goed verstand. Maar als je niet presteerde... Ja, ze waren, ze waren keihard. Ze waren keihard. Piet Admiraal werkte dan op het lab als technisch assistent. We hadden een medewerker en die moest uh, in onze groep... Uh, supergeleidende spoelen gaan maken en onderzoeken. En die was even vergeten om de experts... die er op het lab al lang waren in het maken van spoelen... want er waren natuurlijk luidsprekerspoelen en afbuisspoelen in uh, televisiebuizen enzovoort enzovoort. En die jongens hadden natuurlijk veel ervaring... En deze man was niet naar die spoelenjongens geweest... om te zeggen van, hoe moet ik zoiets nou aanpakken? Hij... Die mag het wiel zelf uitvinden. Ja, die wilde het wel. Hij zei ook, hij zei ook regelmatig... van, ik, ik sla geen blunder over. Dat deed hij dan ook niet. He, want dat krijg je dan, dan moet je dus alles eh, nog eens een keer ervaren. En toen hield hij zijn eerste voordracht over, ook op donderdagochtend. En toen kwamen er eh, uiteraard ook al die spoelenjongens... die kwamen luisteren. Een van die spoelenjongens stond op en die zei... meneer, moet je eens luisteren. Er zijn 49 manieren om spoelen te maken en dit is de slechtste. En daar kon hij het even goed mee doen. is het afgelopen met die onderzoeker. Ja, die, is, is hij gebleven? Nee, nee. nee die, zo iemand maakt het niet lang mee. Nee. Maar soms kun je ook op het natlap terechtkomen... zonder dat je er erg in hebt. Hele gezinnen werken in de fabrieken van Philips... en zo ook alle kinderen van Harry van der Meijden. Alleen de 15-jarige Ans heeft nog geen plek. Mijn zusje die, uh, werkte in een, op een productieafdeling uh, bij Philips. Die uh, kwam drie keer in de week uh, huilend thuis. Want uh, immens grote afdelingen, 150, 200 meiden die uh, allemaal hetzelfde werk deden. Die moesten eenheden halen. Dus die moesten een bepaald aantal uh, werkzaamheden per dag verrichten. En als ze die niet haalden, dan kregen ze s'avonds voor ze naar huis gingen, kregen ze ontzettend op hun kop. Nou, die meiden onderling uh, vaak ruzie, een hoop gekrakeel. Dus mijn zus die kwam twee, drie keer in de week echt huilend thuis. van ik ga nooit meer terug en morgen ga ik niet meer. Nou, dat was geen optie bij ons thuis. Want je ging gewoon werken en naar Philips. Maar mijn vader die was dat er lang zat natuurlijk. Elke keer uh, dat gebrul. En dat, aan de tafel was altijd onder het eten uiteraard. En uh, die zei van, nou, jij gaat ook naar Philips. Dan ga ik met je mee solliciteren. En dan probeer ik uh, te zorgen of je op het nat lab kunt komen. Nou, dat is gelukt. Ik heb het test moeten doen. Ik was uh, nou, net slim genoeg, denk ik, om daar uh, te komen. En ik ben op mijn vijftiende verjaardag voor het eerst naar het lab gegaan. Ik was bij ons op de afdeling, die, ik denk op het, ha op het halve lab al Of op het hele lab al de jongste toen ik daar kwam, ja. Ik had helemaal geen zin om daar, daar elke dag naartoe te moeten gaan. Ik had liever andere dingen gedaan. Ik was liever naar school gegaan. Ik had liever gestudeerd. Ja. Mijn werk bestond uit het testen van draden. Dus uh, stel je voor, Philips maakte telefoons. Daar waren uh, een soort uh, spoeltjes of weerstandjes zaten daarin. Maar hele dunne draadjes op mijn, hè, zaten... Drie keer zo dun als een, haar, als een hoofdhaar. Die dan ook nog een laklaagje hadden. En die moesten dan getest worden op uh, bij hoeveel kracht zo'n draadje knapte. Uh. Dus dat was uh, heel, uh, heel fijn werk, heel precisiewerk. Het was eigenlijk best wel leuk werk. Terugkijken. Iedereen bij het lab heeft geheimhoudingsplicht. Je had zwijgplicht over de proeven die er genomen werden... en over de dingen die in ontwikkeling waren. Dat had ik ook zelfs. En als ik hier in de gang sta en ik kijk naar buiten... dan zie ik aan de overkant van de straat een rijtje Philipshuizen. Daar woont al 54 jaar Wim Rijmakers... die vroeger televisies in elkaar zette in de fabriek. Voor hem was het lab-lab een gesloten gebouw. Wat dacht hij over die mensen daarbinnen? Daar vragen we wat, hè? Oh. Ja, ik, ik, ik zeg, wij zagen die mensen hier in en uit gaan. De wetenschappers. En, de wetenschappers. En, uh, de, de, de, en dan. Ja, dan kwam er een in die, die kwam binnen met een, een, een krantje onder zijn arm of twee. En, en uh, uh, ik dacht, je, gaat je nou lezen of uh, werken? Want hoe is het is dus of de bedoeling dat je gaat werken, als je naar het lab zit. Maar dat is echt nu hoor hoor. Er werd wel degelijk uh, gezocht en gevonden, hè? Want die hebben, wel, die hebben heel wat dingen gevonden, hoor. Die moesten ze voorschouwen. is dus allemaal geheim wat daar gebeurde. Ja, ja. ja, ja Geheimschrift geheim schrift en alles was door ja. ja. Ja. Dus u woonde er tegenover... maar tegelijkertijd was het allemaal heel geheimzinnig. Ja. Ja, want, want die, die, die waren er ooit dag en nacht, die gasten, hoor. En, en er zijn er toen verschillende naar grote beken gegaan... Dat, dat is een, is een op, opvangcentrum voor die, voor die mensen. Ja, die, die, die, die waren hier verstrooid aan en die wisten een Ja, praktisch niks... maar wat ze nog mo eigenlijk moesten doen, hè. En toen uh, zijn die mensen die zijn naar Bosdijk gegaan en daar werden ze opgevangen. U weet van wetenschappers die in de war raakten en die zijn toen naar een andere plek? Ja, plekken. ja, ja, ja, die zijn er geweest, ja. En bij mij kwam iedereen opzichtjes dus en alles kwam door en dan, die vertelden dan, hè dat er weer eentje daar naartoe was gemoeten. Een wetenschapper. Ja, ja te, te, werk, te veel gewerkt. Als ze iets dan in, in, in de maak hadden... Dan, dan waren ze altijd daar Het licht brandde altijd. Het brandde altijd. Echt waar, ja, dat is waar. En zo was het inderdaad. Electrotechnicus Chef van Gestel. En dan, uh, ik, ik, ik kan me nog die, die academie nog goed voorstellen... die dan s'avonds en s'nachts nagedacht hadden over, een, over een, een, een nieuwe schakeling. En dan waren wij al nog bezig in de werkplaats... met de schakeling van dagen daarvoor En dan kwamen ze vanuit, uh, vanuit hun huis kwamen ze naar de werkplaats in... en dan moest er gestopt worden. En, en dan moest die nieuwe schakeling weer geprobeerd worden. Er werd dan uh, vaak iets, iets uitgedacht. Maar dan wil dat nog niet zeggen dat je dat in de pra uh, praktijk kan maken... He, dan zo waren er onderdelen bij. Jij zegt ja, maar ze hebben zelf niet het benul... hoe groot dat zo'n ding dan uitpakt. En dat kan in zo'n kleine ruimte waar het in moet... kan het nooit inkomen. Dus dan moest er weer geschaafd worden... om dat uiteindelijk toch weer te bereiken. Als dat allemaal lukte... ja, dat was een succes he, als je dan bereikte. Maar het was wel altijd zo... je had het succes, maar de dag erop moest het alweer beter... Dat zat er altijd in. Wij, ik heb daar de eerste eh, experimenten van televisie heb ik daar meegemaakt. Eh, Mies Bouwman heb ik daar, en Teddy de, de, Scholte, die heb ik daar vaak gezien bij die experimentele eh, televisie. Dat was helemaal in de beginperiode. En dus kan ik begrijpen dat wij ook voor, voor dat werk graag wilden werken. Al dat televisieonderzoek leidt tot een verkoophit: Het Plumbicon. Een opnamewijs voor televisiecamera's die iedere studio ter wereld wil hebben. Fysicus Piet Broersen heeft er hard aan gewerkt. Maar voelt nu de druk om nog meer te presteren. En wat er, wat er dus bijkwam voor mij... dat ik op het terrein van de fabriek kwam... en zag dat ze daar een gebouw hadden opgericht... waar 100 200 man werkten... die dat plumbicon maakten. En toen dacht ik, nou ben ik verantwoordelijk... voor de brood van die mensen over vijf jaar. Dat moet mijn groep kunnen... Dan moeten, wij, groep is een beetje bezit, dan moeten wij, als groep, zijn er verantwoordelijk voor dat deze mannen... over vijf jaar nog werk hebben. En dat ja, drukte wel. Dat is, toen voelde ik mij verantwoordelijk voor verdere uitvindingen dat die fabriek zou kunnen blijven draaien. Want een kon maken is één ding, maar dan komt het volgende. Er worden steeds uitvindingen gedaan om het beter, kleiner, goedkoper te maken. Buiten de muren, bij het gewone Philips, heersen rangen en standen dat speelt veel minder op het lab. Waar de medewerkers zich van hoog tot laag verbonden voelen. Deel van iets wat bijzonder is. Nogmaals, Anjansens van der Meijden. Ik denk dat het standsverschil binnen het lab... niet zo groot was als buiten het lab. Buiten het lab had je allerlei kleuren jassen. Als um, onderstaande productielijn droeg je overal. Um, dan had je een assistent afdelingschef. Je had een bruine jas... en daarboven kwam een groene jas. Of net andersom hoor. En dan had je... een blauwe jas. En dan had je... de witte jas. En de witte jas... dat was de chef. En in die op die productieafdelingen... werd er heel erg... Uh, ja, dan was je... Ja, als je dan die witte jas... dan had je het echt wel een beetje... gemaakt binnen Philips. Maar op het natlab droeg iedereen een witte jas. Bijna iedereen een witte jas. Ik, meem, ik kan me nog herinneren dat uh, iedereen op het lab... liet die jassen werden gewoon door een wasserij gewassen. Maar mijn moeder heeft ze altijd zelf uitgewassen. Want dan hingen ze in de buurt, dan hingen ze buiten aan de waslijn. En dan kon heel de buurt zien dat mijn vader een witte jas droeg. Begrijp je? Dan was dan je van het. Want uh, ja, de rest van de buurt hingen er geen witte Philips jassen. Alleen bij ons. Dus mijn moeder dacht daar ook nog enige status aan te ontlenen, laat ik het zo zeggen. Dus, en het waren krengen om te strijken ook. Dus. Het Natlab vormt steeds meer een eigen wereld. Eind jaren 50 krijgen componisten, waaronder dikke rijmakers... alle ruimte en dure apparatuur om te experimenteren met geluid in het akoestisch lab... Alle elektronische muziek in deze uitzending... is overigens gemaakt door Dick Rijmakers... in het datlab tussen 1956 en 1960. Rijmakers, alias Kit Balton... vertelt over het componeren in de televisiedocumentaire Kamer 306. Ja, dat is een soort stokpaardje voor mij. Maar techniek levert jou wat wat meer is dan je ex zelf kan. Daar is techniek. Ineens gaat die elektriciteit door die draden lopen... en dan ga je lachen. Want als je iets krijgt zonder ervoor gewerkt te hebben, ga je lachen. Dat is echt zo, hè? Op een dag verschijnt Rijmakers bij Piet Admiraal. Die werkt op het lab voor extreem lage temperaturen. Uh, Dick Rijmakers, ja, die is een keer naar het geen lab gekomen... omdat hij uh, wilde aantonen uh, dat uh, wij, ons stemgeluid wordt bepaald... door de stikstof en de zuurstof die wij in- en uithademen. Dus dan vroegen jij mij of ik een mengsel kon maken... bestaande uit uh, helium en zuurstof. 80% helium en 80% zuurstof. En dan krijg je zo'n heel hoog snuitje. En dat was, dan, uh, dat was dan een proef, daar ging hij mee. Ook mee rond, ja. Er ging, er ging wat mee doen? Ja, ja dat, dat weet ik nog. Maar dat, dat, is, dat is helemaal niks geworden. Uh, tenminste, daar was kennelijk geen interesse... Vanuit het Natlab. Je al jaren bezig geweest. Dan. Ja, van jaren bezig. Dat kon allemaal, ja. Het wordt niet allemaal begrepen, maar wel geaccepteerd. Net zoals het kattenkwaad van de 15-jarige Ans. Wij werkten natuurlijk met apparatuur... waar heel veel elektriciteit opgezet kon worden. En die apparatuur was wel allemaal beveiligd met dubbele hekken en zo. Maar dan uh, legde je een paar blokjes hout onder die hekken. En dan trok je een draadje uit zo'n zo kast. En dan sloot je dat ergens op aan. En als iemand dan iets, iets vast wilde pakken... Dan uh, kreeg hij een schok of dat soort dingen. Levensgevaarlijk hoor, was het. Maar ja goed, dat besef je op dat moment gewoon niet. Mijn baas heeft één keer gedreigd me terug te sturen naar mijn moeder. Van nou... Je moet nou toch echt je best gaan doen. Want anders zal ik je toch terug moeten sturen naar je moeder. En vind je wel dat we dat je vader aan kunnen doen? En toen dacht ik... Nee, laat ik dan nou inderdaad maar iets meer gaan werken... en minder spelen. Dat, dat kan ik me nog herinneren dat hij dat gezegd heeft. <laughs> ja. Maar intussen ontstaat een diepere ongehoorzaamheid bij het Natlab. Een kloof met de rest van het bedrijf. Hier vindt fundamenteel onderzoek plaats op afstand van de commercie elders in het bedrijf. En daar blijft iedereen van af. Tot onbegrip van de rest van Philips, vertelt Piet Admiraal. Nou, er, was ook, er waren ook vele hoofdindustriegroepen... die waren daar eh, zeer ontevreden over. Want ik weet nog dat er een adjunct-directeur... dokter Klaassen was dat, een sectoroverzicht hield... en eigenlijk in zijn toren zei... we moeten de hoofdindustriegroepen gelijkelijk ontevreden houden. En... Zij waren dus eh, niet bereid om alle vragen die er bij de fabrieken leefden... om die dan ook zeggen, om te zetten in, in research. Maar voorlopig kan dit toch zo blijven. Want Philips groeit als kool in de jaren zestig. Het lab wordt rechtstreeks betaald door de Raad van Bestuur... en kan ongestoord werken aan nieuwe wonderen van de wetenschap. Dat is een uh, mooi stukje van componist Dick Rijmakers. Song of the Second Moon. Uh, Dick Raimakers die overleed op 4 september jongstleden... en was uh, al onder de naam Kit Baltan, een anagram van Dick Natlab... Uh, als componist zeer actief in dat Natlab van Philips. We gaan er even uit voor een kort nieuwsbulletin... en daarna in de derde uur struint Martin Minkema... verder door het Natlab van Philips. Vragen... Of opmerkingen over Woord kun je altijd mailen naar woord.vpro.nl. En kijk ook eens op onze Facebookpagina. Onze openbare Facebookpagina. Facebook.com slash woord.nl Even het nieuws dus en dan gaan we verder. Tot zo.